Het is niet duidelijk wie de brief heeft verstuurd. De NSB collaboreerde in de oorlog met de nazi's. Het weer bewolkt. Regen en motregen trekt van zuidwest naar noordoost. In Limburg zo goed als droog. En het is 12 tot 14 graden. Dit was het nos -show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is druk op de weg. Het heeft ook te maken met het slechte weer. En met het einde van de herfstvakantie in het midden en het zuiden van het land... Files in de Randstad staan er op de A1 Amsterdam Amersfoort... bij Muiden drie kilometer, bij Eembrugge 2. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen de Meern en Knabbert lunetten 5 na een ongeluk... Eén rijstok is dicht. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid, 3. Richting Rotterdam is de vertraging serieuzer. Er staat 11 kilometer file tussen het Prins-Klausplein en de afrit Berkway in rode reis De linkerrijstok is dicht na een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam voor het Herbrechtsplein 2 kilometer. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Centrum, 3. Op de N14, de noordelijke randweg Den Haag vanuit Leidschendam... is een ongeluk gebeurd bij Den haag mariahoeven Er staat 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Ook nog steeds dicht is de N201, de weg uit Hoorn hilversum Na een technisch onderzoek tussen Vreeland en Kortehoef... die afsluiting is in beide richtingen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We can't here, we can't here, we can't to we can't here, we can't andere keer misschien. You know, it's taken me a long time girl, to realize how much you mean to me. Everything seems to be going wrong Outlooks bleak oh, yeah. You know I fool around oh, yeah. huh. Playing to feed oh, yeah. That's when I found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 6.9 GELDERLAND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 Every brand new boy or girl, show it in the feeling you get from whatever makes you smile.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 I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about the bass, about that